We gaan luisteren naar iemand waarvan ik het heel leuk vind dat hij hier is. Misschien moet hij zichzelf maar even voorstellen. Ik had hem eigenlijk al heel lang niet meer gezien. Als je een beetje mijn leeftijd hebt, dan ken je hem van de B-band. Maar hij doet tegenwoordig ook hele andere dingen, onder andere werken voor de EO. Dus geef hem een heel warm applaus voor Herman Haan. Hallo allemaal. Wie heeft mij ooit op de herstelweek toen ik nog meer haar... Ja. Oh ja. Van hun heb ik nog nachtmerries. Nou zo. En Ook van de drummen, die hebben mij op school gezeten voor mijn actie. En zo allerlei dingen. Echt, uh... En Esther, Esther knipper zit daar ergens in de hoek. Ja, word ik nogal schillend wakker en dan zegt aan mijn vrouw Esther. Ja. Maar goed, even dat terzijde. Hè. Even dus dat terzijde. Ehm... Um... Inderdaad, Martijn belde van de week, zei we hebben lang gevast en gebeden. En uh, wil je toch komen? En hier ben ik dus vanavond om voor jullie te spreken. Ik vond echt, ik, ik ben een beetje door de zaal gelopen. Ik vond het echt heel leuk om te zien wat er gebeurde. Er gebeurde in hoofdzaak drie dingen. Uh, men liet elkaar het nieuwste mobiele telefoontje zien. Uh, er werd tussen de jongens en meiden werd er gewoon flink geshoot. En er werd hier en daar waren er ook mensen in aanbidding. Dat vond ik een geweldige combinatie. Oh... <laughs> Om dat zo te zien. En lekker kletsen met elkaar. En dan hand in de lucht steken. Oeh, mijn uh, nagel is smerig. Weet je wel zo. Ja, echt een kerk. Net een echte kerk. En uh, nou, vanavond. Wil ik een aantal dingen met jullie uh, bespreken. Een aantal lessen. Die Jezus aan ons heeft geleerd via de Bijbel. En ja, die wil ik gewoon eens met jullie doornemen. En ik moet even zeggen. En ik heb dat wel eens vaker uh, hier en daar verteld. Maar steeds als ik weer zo'n zaal met mensen binnen, binnenloop. Kijk, in jullie ogen ben ik bijna fossiel en ga ik bijna dood. Ja, ja dat is toch eenmaal zo. Als je, als je van jouw leeftijd bent en je ziet zo'n oude vent als ik. Dan denk je, nou, hoe lang zou het nog duren? Is die goed verzekerd? Uh, maar ik, ik moet dan wel eens zo eventjes uh, terugdenken aan de tijd... Uh, dat ik nog was waar Ron heet hij het over had. Weet je wel, een oprechte heiden. Want ik ben niet zoals de meesten van jullie... Ik, ik, ik kan aan jullie gezichten zien dat de meeste van jullie heel christelijk zijn opgevoed. Uh, ik heb dat voorrecht niet gehad. En, en ik had nooit gedacht dat ik ook zo als jullie, als ik zelf dus zou worden. Met handjes in de lucht. En, en zo doen en af en toe val je nog op de grond ook nog... Weet je wel, en dan komt iemand, dan komt je benen bedekken. Ja, dat doen ze ook bij jongens, ik snap niet waarom dat nodig is. Weet je wel, allemaal van dat soort dingen. En nu hoor ik er gewoon bij, ik ben ook een kindje van Jezus geworden. Tenminste, dat hoop ik, dat denk ik. En ik mag zelfs bij de omroep der omroepen werken, de EO. En eh, ik weet niet of je wel eens kijkt, s'nachts naar Helpdesk Live. Dat is EO's meest heigerige nachtprogramma. En daar kom ik dan ook wel eens in. En zo mag ik allerlei interessante dingen doen. En interessante mensen ontmoeten. Ik heb ooit een, een profetie gehad dat ik een aantal tv-corrieveën zou ontmoeten. Dus dat is al 15 jaar geleden. En, uh, en nu moet ik alleen Jomanda nog ontmoeten. En ik zie er zo naar uit. Want ik heb de anderen ontmoet. En, en mee gepraat. En, en over Jezus verteld. En ja. Is telefoon voor iemand. En kan je hem tegen de muur gooien, dan gaat hij uit. Ja, zo moet je dat gewoon doen. En ik geloof dat God je leven leidt. Geloven jullie dat ook? God leidt je leven. God heeft zijn hand op je leven. En dan maakt het niet uit of je net als ik bijna 50 bent of 15. Dat maakt voor God helemaal niet, niet uit. Hij wil zijn hand op je leven leggen. Ik wil iets uh, lezen uit de brief van Filippense. Er staat een heel mooi gedeelte. Het is ook misschien wel een beetje, voor mij is het tenminste moeilijk. Want ik, ik woon op een boerderij, ik kom van het boerenland en dan snap je alles niet altijd even snel en even goed. Zijn er meer boeren in de zaal? Ja daar, zie ik direct hè. Ja, het haar een beetje naar achteren getrokken, wat grote handen. Ja, net als ik. Hè, de oren wat wijd. Nee, dat is bij jou niet zo. Als dat zo is, dan voldoe je aan de kenmerken van wonen op een boerderij. Er staat in Filippense hoofdstuk 2. Er staat een verhaal over Jezus. Er staat een verhaal over Jezus die op de troon van God zat. Naast God zat. En op een gegeven ogenblik van die troon is afgestapt. En naar de mensen is gegaan. Om tussen de mensen te gaan leven. En om daar de boodschap zeg maar van dat evangelie, van redding en van verandering te brengen. Nou, ik, ik las dat, ik was daarmee bezig. En toen dacht ik, wat zitten daar hele wijze lessen in. Jezus zit daar op zijn troon naast God. En hij zit daar natuurlijk geweldig. Want wie wil niet eens een dag van zijn leven op een troon zitten. Waar je gewoon lekker de baas kunt zijn. Waar je gewoon tegen dat nare broer, broertje of zusje van je kunt zeggen... Nou, ga naar de winkel en koop een Porsche of een Ferrari voor mij. Weet je wel, zoiets. Ik, ik, ik heb één oudere zus. En wie van jullie is meer in zo'n situatie... Dat je in ieder geval één of zelfs meer... God helpen je, oudere zussen hebt. Ja. Heb jij het ook zo zwaar? Ja. Want je bent niet alleen... Je wordt niet alleen opgevoed door je moeder, maar je wordt ook opgevoed door je zussen. Dat, dat is de eindtijd in optimale vorm. Martijn, toch? Martijn, waar ben je? Die vroeg of ik over de eindtijd wilde spreken. Nou, hier heb ik het gedaan. Maar die zus van mij, helaas is ze een jaar nadat ik tot geloof kwam, ook tot geloof gekomen... Ik moet de hemel nu met haar delen. En dat vind ik toch best zwaar. Maar die zus van mij. Die speelde altijd, altijd de baas over mij. Ja, en zielig hoor. Ik was een jongetje van, van een jaar of tien, elf. Echt zo'n lief klein boertje. Weet je wel? Overal. Klompen. Flaporen. Een dikke bril. Weet je wel? In de jaren van voor de oorlog had je brillen die groter waren dan je hoofd. En dat was ik. En dan had mijn zus, had een paar van die, van, die, van die vriendinnen, ik vermoed dat ze heksen waren, en die... Dat is echt hoor. En dan ging mijn zus altijd, dan, dan mocht ik ook meespelen. En altijd weer stonk ik erin. Want je kijkt toch wel een beetje op naar je grote zus en je bent ook bang, want s'avonds dan word je weer gekneveld en geslagen. Dus je... Je doet gewoon mee. Dus ik speel en dan altijd na vijf minuten of zo ging mijn zus. Do -do -do -do -do -do -do. En wij zo en die vriendinnen lachen. <tos> Stomme meiden. Stomme. Tot ik twaalf was. Tot ik twaalf was. En mijn zus, en nogmaals, ze is nu ook een kind van de Heer, dus ik heb haar moeten vergeven. Maar ik hoor steeds stemmen in mij de roepen. Ik wil niet, ik wil niet. Maar even dat terzijde. En toen ik twaalf was. En mijn zus weer haar vriendinnen bij elkaar. Dus ze gingen een toneelstuk doen. En ik moest het sulletje spelen. En toen dacht ik. En nu is het voorbij. Dus dit is echt gebeurd. Hè? Eerlijk waar. Je mag mijn zus bellen. Ze woont in Schorel. In Schorel. Ja. Ze heet Van Bergen van Achternaam. Gewoon inlichtingen bellen. En gewoon zeggen, ben jij die etter van de zus van Herman Haan? Ja, dat is ze. Dus, mijn zus. Ze was weer bezig, weet je wel. En ik dacht, twaalf jaar was ik. Ik heb er genoeg van. Dus ik liep naar haar toe. Ik had net een film gezien. Met zo'n kung fu toestanden. En ik was twaalf, hè. En dan word je ervan bewust. Dat de meiden uit je klas. Toch enigszins onder de indruk van mijn flaporen kwamen. Dus ik, was er, ik had er helemaal genoeg van. Dus mijn zus Maria heet ze. Ze kwam naar me toe lopen en ik deed in één keer poef. En ze viel echt als, als was het in de geest. Wow. En ik oh weet je als een indiaan stond ik echt zo om haar heen te dansen, om haar heen te dansen. Ze spuugde een tand uit. Ik dacht ja. Nog altijd zie je die kunststand van haar blinken. En ik denk, yes. Heb ik gedaan. Ik ben er trots op. Ik weet wel. Later ben ik tot bekering gekomen. Ik heb vergeving gevraagd. Het was niet helemaal oprecht. Maar ja, het hoort zo. Nou, nu wil ik je eens wat vragen. Niks meer over oude zussen. Jonge zussen. Vervelende dingetjes. Jezus... Die zat op de troon en hij zag de wereld, hij zag jou en mij, hij zag ons worstelen, hij zag ons plezier hebben, hij zag ons zondigen, hij zag ons dromen hebben, hij zag dat de mensen hun toekomst verknalden en hij dacht ik ga van de troon af en ik ga naar de mensen toe. En daar zit een hele belangrijke les in. Heel veel mensen, en of je nou jong of oud bent, die hebben hun eigen troon in het leven gecreëerd. Ik zit op die troon en ik ben onaantastbaar. Vanaf die troon kan ik de wereld aan. Vanaf die troon kan ik overzien wat er gebeurt. Vanaf die troon ben ik de baas over mijn eigen leven. Ik zag dat ook vanavond een beetje hier gebeuren. Ik denk, oh wat stoer. Als je als jongen bent en je bent 15, ga je ineens anders lopen. Iets van zo. Ik, ik, ik weet dat natuurlijk niet meer. Maar dat gebeurt echt zo. En, en meiden van de jaren 15, 16, ook, die lopen ook ineens lopen ze zo. Weet je wel, shake those hips baby. Weet je wel, zoiets. Maar wij creëren allemaal zo onze eigen plek waar we ons veilig voelen. We creëren allemaal onze eigen plek waar we het aan kunnen. Waar we de moeilijkheden de baas kunnen. Maar weet je, ik was aan het bidden ook. En ik, eerlijk, ik doe dat niet zoveel. Maar ik was, aan het, ik was aan het bidden voor vanavond. En het was ineens alsof ik stem hoorde zeggen. En dwars door alle glimlachen heen. dwars door alle plezier heen. dwars door alle lofprijzen heen. zijn er gewoon veel jonge lui die het dieper in hun hart gewoon echt moeilijk hebben. Die dieper in hun hart bezig zijn met dingen. Die aan het nadenken zijn. Die beslissingen aan het maken zijn. En het hoeft niet altijd over zonde te gaan. Maar er zijn diep in het hart. Zijn hier mensen die het gewoon heel erg moeilijk hebben. En daarom is Jezus van de troon gekomen. Om te helpen. En ik wil jullie uitdagen. Om van je eigen troon af te komen. En. Dit is heel belangrijk. En misschien dat je er pas later aan denkt in je leven. Als je het ooit moeilijk hebt. Moet je de problemen, moet je de obstakels van je leven, moet je de uitdagingen van je leven, moet je recht in de ogen gaan kijken. Je moet er niet op neerkijken, je moet er niet tegenop kijken, dan zijn ze veel te groot, maar je moet ze recht in de ogen kijken. En je moet zeggen, oké, okay, ben jij mijn probleem? Ik ben Herman Haan. En laten we nu eens kijken wie de sterkst is. Te veel en te vaak. En waarom zijn het altijd wij christenen die het vaak zo moeilijk hebben met onszelf? Wij zouden toch de vrolijkste en de meest optimistische en de meest positieve mensen ter wereld moeten zijn. Waarom komt het omdat juist wij hier vanavond het vaak zo moeilijk hebben met bepaalde dingen? Weet je wel waarom? Omdat we als christenen soms een beetje laf zijn geworden. En ik wil dat gewoon zeggen. We zijn soms een beetje laf geworden. Als er problemen zijn, dan denken we dat we ervoor moeten wegrennen. Als er obstakels zijn, of er zijn uitdagingen, dan denken we dat we onze ogen neer moeten slaan. Je hebt dat in de kerk toch ook wel eens, op de jeugd of zo. Wie wil een getuigenis geven? Iedereen gaat direct in zijn Bijbel lezen. Dat doen ze nooit. Maar als er iets gevraagd wordt... Of gaan ze een hele devote houding aannemen? Ze zaten net tot de elleboog in de neus te peuteren. Maar er wordt iets gevraagd. En ineens wordt er gebeden en gevasten en gedaan. Het is ongelooflijk. Jullie zijn toch mensen met pit en geen watjes? Jullie zijn toch helden? En inderdaad, helden huilen ook wel eens. Helden zijn ook wel eens bang. Maar Jezus ging van zijn troon af om de mensen, jou en mij, recht in de ogen te kunnen kijken en te zeggen, hé hey joh, ik hou van je. Ik wil je helpen. Ik wil met je verder gaan. Ik wil op jouw niveau zijn. Ik noem je, zei hij, staat in Johannes 15, vind ik belangrijk. Hij zegt, ik noem je niet langer mijn slaaf, ik noem je mijn vriend. Wow, I'm a friend of God. Wat een voorrecht om dat te mogen zeggen. Wat een voorrecht om dat te mogen zingen. En wat een voorrecht om dat te mogen beleven. Kijk, er komen nu al drie jongens aan om zich te bekeren. Het is toch ongelooflijk. En ze gaan direct zitten in de geest. Het is geweldig. Laten we eens iets, iets doen met elkaar. En daar vraag ik even echt jullie aandacht voor. Dus even telefoons aan de kant en zo. Even jullie aandacht. Waar ben jij in je leven bang voor? Waar loop jij in je leven het liefst voor weg? Waar heb jij in jouw leven problemen mee? Wat is het wat jou soms weerhoudt om God te aanbidden en God te dienen? Laten we even gewoon echt heel eerlijk zijn met elkaar. Wat is dat in jouw leven? Wat is dat in mijn leven? Durf je daarover na te denken of loop je het het liefst voor weg? Ja, goed zo. Voor jou, voor een ander is dat weer angst. Ik ben, ik als, je, als, je, als je het wilt beleiden, ga je gang. Ik denk dat dit heel goed is wat hier gebeurt. Als je het wilt, wilt zeggen, wilt roepen, roep het maar. We zijn eerlijk met elkaar. Sorry? Strijd, zij het Oké, okay, strijd in durven gaan. Oké. Okay. Eenzaamheid, Dus het kan een hele grote strijd zijn. Dood. Onvrede. Jongens, dit is goed wat jullie doen. Hier gebeurt iets belangrijks. Op het moment dat wij het uitspreken, kijken wij het recht in de ogen. En pas op dat ogenblik kunnen we er iets aan doen. Ik, ik wil je iets vertellen. Weet je wat... In, in onze volle is vaak een probleem is. Dat wij niet meer eerlijk durven zijn over dingen die er gebeuren. Er kwam laatst iemand tegen. Dat moet ik even voordoen. Die kwam uit een hele volle evangeliegemeente. Heel vol. Hij had een gebroken been. Hé, hey, het gaat niet zo goed met jou, hè? Jawel, niks aan de hand. Maar je hebt nog gips om je been. Ik beleid dat het er niet is. Want dat moet je doen. Je moet gewoon beleiden dat het er niet is. Dus mag ik het tegen aanschoppen zijn? Nee, nee, nee. Ik beleid dat dit podium niet wankel is. Bof. Dit is een probleem in ons soort kerken. En omdat dit soort dingen gebeuren, houden we onszelf voor de gek. En durven onze problemen niet meer in de ogen te kijken. In onze strijd, en onze uitdagingen. En ik heb het niet alleen over zonde. Ik heb het ook over schoolkeuzes maken. Ik heb het over werkkeuzes maken. Ik heb het over keuzes maken deze zomer. En ik wil jullie vanavond uitdagen. Kom van jouw eigen gecreëerd troontje af. En dat deed Jezus niet. Hij zat niet op de troon die hij zelf gecreëerd had. Maar hij durfde naar de aarde te gaan. En hij durfde daar... De mensen op te zoeken. En ik daag je uit. Durf. Je problemen. Je moeilijkheden. Je uitdagingen, Je eenzaamheid. Je angst voor de dood. De verleidingen. De onvrede. Enzovoort. Durf ze. Vanavond recht in de ogen te kijken. En dan zul je merken. Dat als je ervoor gaat bidden. Of je later voor bidden. Dan zul je merken dat hij dan pas gaat helpen. Want weet je bijna tot slot. en zeggen alle oude mensen, en dan gaan ze nog een uur door. Gewoon schiet hoor. Zo doen. Horloge omhoog houden. Mag, meen ik echt. Ja, precies zo. Ja, en dan vooral je tongen zo bij uitsteken. Dat lijkt heel elegant. Ja. Is dat meisje daar met het blauwe t-shirt aan? Ja. Als je wegloopt, let op, als je er steeds voor wegloopt waar je over struikelt, je wordt steeds opnieuw door de werkelijkheid ingehaald. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw. En dat gun ik jullie niet. En dat gun ik mezelf niet. Dus vanavond, de laatste keer voor de zomer geloof ik hè, toch? We kunnen gewoon lekker goed stevig vrolijk de zomer ingaan omdat we een besluit nemen vanavond. We gaan recht in de ogen kijken waar ik mee worstel. En ik ga zeggen, dan vul jij je eigen naam in. Ik ben Herman Haan en ik heb er nu genoeg van. Boef. Ik ga het aanpakken. Daar ligt het. Wij zijn meer dan overwinnaars. Halleluja. Ik zie dat jullie nog niet gedoofd zijn. <laughs> en nu nog niet trouwens. Oké. Okay. Waar is het gebedsteam? Ik wil dat de mensen van het gebedsteam even gaan staan. Zijn mensen met van die vreselijk interessante stickers? Mirjam Korf staat er ook. ik zag net dat ze 50 euro betaalde of ze ook zo'n sticker mochten hebben. Ik denk, maar dat maakt ook niet uit, en er staan nog veel meer, ook achterin. En waarom is er aan die kant, zit, zijn, is de zonde hier zo groot, dat hier geen gebeds... Is dat te veel tegenstand of zo? Zijn dat stemmen? Ik wil dat een paar mensen van het gebedsteam deze kant op gaan. Niet allemaal, maar een paar... Denk eens na. Wat moet ik recht in de ogen kijken? Ik zeg dit niet uit professionalisme, wat ik nu ga zeggen. Of met valse beloftes. Want als ik ergens niet van hou, is je iets meegeven wat niet werkt. Maar ik geloof wel, dat voor de dapperen vanavond... Die dus zeggen, ik ga mijn uitdaging recht in de ogen kijken. Dat er een zegen, een aanraking van God is weggelegd. Dat geloof ik echt voor vanavond. En sommigen van jullie kennen me al heel wat langer. Ik zeg dit niet zomaar. Want ik houd niet van opgefokte rotzooi. Waar je niks aan hebt als je deze zaal weer uit bent. Maar Jezus wil vanavond echt strakke dingen doen. Maar dan moet jij wel van je eigen troon... je eigen isolement vandaan komen. En gaan zeggen... ...ik pak het aan. Wie wil vanavond? Wie durft vanavond? Zijn eigen probleem... ...zijn eigen uitdaging... ...zijn eigen zonde... ...zijn eigen worsteling... ...zijn eigen onvrede... ...zijn eigen angst voor de dood... ...en wat er ook genoemd is vanavond. Wie het recht in de ogen... ...wil gaan kijken... En niet nadenken over hoe je dat allemaal dan moet doen. Maar wie het recht in de ogen wil gaan kijken. Wie durft op zijn voeten te gaan staan. En alleen als je durft en wilt. En niet chicken over een minuut weer gaan zitten. Maar gewoon aanpakken die rotzooi, Aanpakken die uitdaging. Aanpakken datgene waar juist jij mee zit. En waar Jezus van in staat is om jou te helpen. Goed zo. Eerlijk, ik denk dat het er nog wel honderd meer zijn. Ik meen het. Maar je hebt even een duwtje in de rug nodig. Vraag de Heilige Geest maar of hij jou wil helpen om te gaan staan. Ik meen het echt. Ik zie in mijn geest dat er gewoon veel meer zijn. Als je wilt staan, als je het niet wilt moet je dat ook niet doen hoor. Even goede vrienden. Eén van wie staat, of misschien moet je gaan staan, gaat herkennen. Hij heeft soms heel erg veel pijn in zijn buik. God wil je aanraken. En, en niet buikpijn zoals ik ook wel eens heb als ik vijf frikadellen heb gegeten. Maar echt gewoon last. God wil je aanraken. Wie is dat? Wie is dat? Laat, jij daar zo? Jij daar? Goed zo. Ik bedoel niet goed zo, jammer voor je. <lacht> Sorry. <lacht> oké, okay, ik wil dat uh, meisje recht voor mijn gestreepte shirt en dat mensen van het gebedsteam wel naar haar toe gaan. Huh, doe even zo. Ja, oké. Okay. Ze komen bij je daar zo, gestreepte shirt. Halleluja, wat is dat altijd geweldig als God spreekt. Want er gaan er ook dingen gebeuren. Jezus, halleluja. Wat ik nu ga zeggen... Je mag straks bij mij komen of bij een van de mensen van het gebedsteam. Je hoeft het niet kenbaar te maken. Iemand hier heeft gedacht... Ik ga deze week eens lekker of de komende tijd lekker uit mijn dak. Niemand gaat het weten... Je weet hier, je weet wie het is. Maar God heeft zijn hand op je leven gelegd. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, ik zeg alleen dat er een betere weg is. Jezus, halleluja. Wie heeft deze week of de afgelopen twee weken net een andere auto gekocht? De, een andere auto? Ja? Goed zo. Wat is het? Wat heb je gekocht? Wat voor kleur? Goed zo. Ik had het even eerder moeten zeggen. Ja, halleluja. Staan blijven, hè? <lacht> halleluja. Gebedsteam. En mensen die gewoon zitten. Strek handen uit naar mensen. Die zijn gaan staan. En als gebedsteam het ziet En je voelt aan om naar iemand toe te gaan. Om te bidden. Doe dat gewoon. Ja. We gaan gewoon even tijd van gebed hebben. Heilige Geest. We willen u uitnodigen. Om niet alleen over ons te zweven. Maar we willen u uitnodigen om op onze schouders neer te dalen. En om ons aan te raken. Om genezing te brengen. En om ons de moed te geven. Onze angst. Onze strijd, onze uitdagingen, om die recht in de ogen te gaan kijken. En om te zeggen, hier ben ik. Ik ga je nu aanpakken. Ik ga niet langer slaaf van jou zijn, maar jij wordt mijn slaaf. En als je daar amen op durft te zeggen, dan zeg het maar gewoon. Je gaat niet langer... Ga ik jouw slaaf zijn, angst of ziekte of zonde of verleiding of schoolkeuze of werkkeuze. Maar jij gaat mijn slaaf worden, halleluja. Jij moet luisteren naar mij. En Jezus, ik bid dat ieder hier die staat, dat u heel persoonlijk uw hand op zijn of haar leven legt in de naam van Jezus. En ook luidjes die staan nu en die, die strek je handen uit naar Jezus toe. En zeg, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil door u aangeraakt worden. Ik wil die man, ik wil die vrouw zijn, die niet langer wegloopt. Maar die een standpunt inneemt. En die zegt, hier ben ik. En ik ren niet langer weg, maar ik ga terugvechten. Ik ga terugvechten in de naam van Jezus. Ik ga terugvechten. Halleluja. Halleluja. En jij met die zilvergrijze lada. Wat was het? <lacht> Wat voor ding? Open. Ook open, dat kan. Ja. Mijn vrouw rijdt in een open calibra. Tof hè. En jij dan met je Opel Tigra van 2,5, 3, vierkante meter bij elkaar. Ik ken jou niet. We hebben elkaar denk ik niet eerder gesproken. Het was niet dat ik nuchter was. hè? <lacht> nee. Oké. Okay. Wie kennen hem? Beetje. Oké. Okay. <lacht> dat valt tegen. Ja. Kom je, Ben je van deze club hier zo? Nee. Barneveld. Bij Ede. ja. Yeah. Vitesse Daar kom ik ook vandaan God gaat zijn hand nog meer dan nu Op jouw leven leggen Je bent al een leider in de groep waar je thuis hoort En je zal het nog meer gaan worden In de naam van Jezus Dit is niet de eerste keer dat je het hoort Je hoort het vaker denk ik, voel ik in mijn geest Maar je gaat een man van God worden Nederland wil van jou horen door God Als je mond houdt kom ik bij een ja, Echt Jij hebt woorden om te spreken je hebt een getuigenis om te uiten. Ga het gebruiken. En God gaat jou zegenen. Okay. Scheuren met dat ding. <lacht> Vader. Door al het lachen heen en zo. Willen we heel serieus zijn. En ik wil jullie iets vragen. Ik weet dat je dat niet hoort te doen in een kerk. Dat zei tenminste iemand een keer tegen mij. Toen ik zelf voorganger van de kerk was. Zei ik een keer tegen de kerk. Laten we het nu met ons allen op onze knieën gaan. In de afloop kwam er een hele boze mevrouw bij me en die zei: Dat hoort niet in de kerk, want het werd een rommeltje. Ja. Ze had al een vogelnestje in haar hoofd, weet je wel. Als er eieren in gelegen had, had ik ze stuk geslagen. <lacht> Juist dit zijn plekken om samen, en dat wil ik jullie vragen, ook degene die zitten: laten we samen eens op de knieën gaan voor Jezus. En die mensen die daar staan in de hal, zou tof zijn als je ook meedeed. Samen op de knieën. En die jongens uit Barneveld mogen lekker blijven staan bidden. En ik zou het zo fijn vinden nu. Ik zou het zo fijn vinden nu als een aantal mensen, en ook al is dat door elkaar. Gewoon gaan zeggen, ik neem niet langer genoegen met de strijd in mijn leven. En zeg dat hardop. Beleid het op je knieën, dan zul je verhoogd worden in de kracht van God. Ik ben niet langer genoegen met die straat in mijn leven. Amen. Goed zo. Laat het horen. Zet hem op, jongens. Wie volgt? Ik vind het niet meer langer de tijd van mijn leven. Ik ben de heerzaamheid. Want God is mijn God en hij leidt mijn leven. Halleluja. Jezus. Zo is het. Halleluja. Hartstikke goed. Er zijn vast meer helden hier zo. Laat het horen. Amen. Zo is het, yes. Zo is het, Meid. Laat het klinken. Zo is het. Hij geeft u kracht. Zo is het. Geef niks als het door elkaar heen gaat. Laat het horen. Aan alle kanten. Laat het horen. Want je doet het tussen jou en God in. Laat het horen. Kira rabasi kan janda. Zo is het. En ik denk dat ik van God uit mag zeggen dat Hij je echt gaat helpen. Je voelt je zo zwak soms, maar Hij gaat je helpen. Zo is het. Zo is het. Heel goed. Heel goed. En nu het volgende. Dit zijn hele goede momenten. En la blijf lekker op je knieën. Ik kwam als echt. Ik was echt een oprechte heide. Ik wist niet beter. Kwam ik ook in zo'n club jonge mensen. Ik was zelf ook jong. En het ging er gek aan toe joh. Ze klapten en ze dansten. En ze zwaaiden en ze deden. Het enige wat ik wist, is daar gebeurt iets bijzonders. God is daar. Terwijl ik ben helemaal niet als christen opgegroeid. En jij misschien wel. Maar je hebt nog nooit een keus gemaakt. En er kwam er een man op het pootje, Een oude evangelist uit Australië, Jaap Kooi. Ik weet niet of je hem nog kent. Knetterharde stem. Ik schrok me dood. Maar ik wist wel dat hij woorden van waarheid had. Hij zei, wie wil zijn leven aan Jezus geven? En ik kon niet anders dan in al die mensen mijn, mijn hand opsteken. Ik kon niet anders. En ik wilde ook niet langer mijn eigen weg gaan. Ik wilde de weg van Jezus gaan. En het zou kunnen zijn hier vanavond. En of je nou in de kerk bent opgegroeid of net als ik op de straat. Voor God maakt dat niet uit. Op een dag moet je een keus maken. Moet je je verantwoordelijkheid nemen. En zeggen heer ik volg u of ik volg u niet. Nou, als je aanhikt tegen het maken van die keus. Ik kan dat begrijpen want het valt niet altijd mee. Maar op een dag is het moment daar. Om te zeggen Jezus hier ben ik. En misschien is voor sommigen het moment wel hier. Op dit moment vanavond. Wie wil vanavond een keus maken voor het eerst. En misschien voor sommigen echt die een beetje weggedwaald zijn. Opnieuw. En zeggen, Jezus hier ben ik. Ik ga het gewoon serieus nemen dat u van me houdt. Ik ga het serieus nemen dat u mij roept om u te volgen. Ik ga daar nu antwoord op geven. Als dat zo is, laat me even gewoon je hand zien. Wie wil vanavond, goed zo. Hier vooraan, te gek meiden. Zijn er meer? Ik zie daar al een heleboel. helemaal top. Helemaal top. Goed zo, daar zo. Ja. Yeah. Jongen, jongen, jongen, jongen. Het gaat er helemaal vol worden. Halleluja. Achteraan ook. Mag ik nog één stap van jullie vragen? Goed zo. Nog één stap. Geen inge dingen. Maar die de hand opsteken. Ga even op je voeten staan. De rest blijf knielen. Want zij zijn jouw fundament. Durf het gewoon even. Er waren verschillende. Achter, goed zo. Daar zo. Ajax, dat komt helemaal goed met je, man. ja. Zelfs zonder dat je hand had opgestoken, was je in de hemel gekomen. Maar nu, nu gaat het helemaal goed. Ja. Hé, hey, zijn er meer? Die het ook willen. Die zeggen: Als deze mensen durven, ik wil het ook serieus nemen. Ik ga het ook doen. Ik wil Jezus volgen. Ik wil gewoon Jezus volgen. Nazorgers, gebedsmensen. Ga ieder. Hier staan er vier. Vijf misschien wel. Jij ook? Goed. Mooi. Gebedsteam. Ga naar deze mensen toe. Als het even kan overal iemand. Er staat ook achter jullie bij de muur staat iemand. Als het kan graag overal in en toe. Daar in de deuropening. Verscholen tegen de deur aan. Staat ook een held. En daar trouwens ook. Miami Beach. Op je shirt. Goed zo kerel. Wie gaan daar naar hun toe achter in de zaal? En... Anders maar even de medewerkers daar zo. Die stoer rondlopen. Met, met hun, hun, hun uh, wapenstokken en zo. Ja, precies. Dan wil iemand zijn hart aan Jezus geven. Hij heeft iemand nodig. Heeft, kijk hier. Kom maar, kom maar bij je. Ga maar naar Mirjam toe. Die heeft ervoor betaald. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, zo is dat goed. Is iedereen? Oké. Okay. Breng deze mensen bij Jezus. Daag ze. Hier ze. Oké. Okay. Anders gaan we naar Mirjam toe. Daar zo. Met z'n tweeën. Goed zo. Heel goed. Toppie. Breng ze bij Jezus. Doe de deur van de hemel voor ze open. Bid de zonde draait. Geef nieuw leven aan mij. Halleluja. Er wordt gebeden, er worden mensen worden bij Jezus gebracht. Wie heeft hier een hele sere knie, net nog? Iemand met een hele sere knie. We zijn nu nog even bezig. Ga maar staan. Vader in de hemel, dank u wel Jezus dat u niet alleen een redder bent, mensen vrijmaakt. Dank u wel Jezus dat u genezen bent. Dat u mensen aanraakt en op dit ogenblik die kniekap, of wat het ook is, wat voor pijn het ook doet, in de naam van Jezus, spreek genezing uit. Ik spreek herstel uit. Ik spreek een wonder van u uit in de naam van Jezus. En dank u wel vader, mijn arm is te kort om daar te kunnen komen, maar uw arm is niet verkort. En u legt uw hand op dat leven, op die knie. En u geeft genezing in de naam van Jezus. Ontvang het kerel, ontvang het in Jezus naam. Amen.